...heeft het uh, misschien van de week al op tv gehoord, hè? Een bierbuikje kan leiden tot uh, allerlei kwalen... ...zoals uh, verhoogd cholesterol, hartkwalen, enzovoort, enzovoort. Hebben hun het net over slechte gewoontes gehad? Onder andere over het drinken. En dan zegt Gerard van Maasakers Zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we broeien en de over op zes. Als gezin het kan je meedoen, je komt er waarin... Ik laat een dag nog even duren, en ik kijk niet op een uur. Ik doe mijn huis in, want het is altijd, altijd nou. Of ik nog ik sterren of pas, dan is ik wacht niet dat Sint-Jutta dus Altijd nou. Wie heet er iets aan aan mijn twijfels? Een kwaadje per stuk, ik had mijn eigen. Nog eens een ongeluk Zak het doen of zak het laten Ga ik het of sta ik stil En neem net toch eens een beslissing Maak dat dus nooit eens een vergissing Want je weet niet wat je wil, Want het is altijd Altijd Altijd, altijd, altijd, altijd nou Of ik nog pinkster en op borst Dus ik waard niet als Sint-Jutimus Altijd nou Want het is altijd Altijd Altijd, altijd, altijd nou of het nou een nou dan is, ik wacht niet dat Sint-Jotum is, altijd nou. En wat komt er naar een twijfel? Altijd spijt. Ik kan wel blijven mouwen, de verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen, dat ik het zo niet heb bedoeld, Dat ik het anders wou, want je weet dan goed dat gaat. Votable. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Heb ik nog Pinksteren of Pasen is ik wacht niet dat Saint Juttemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Heb ik nog Pinksteren of Pasen is ik wacht niet dat Saint Juttemus altijd nou. Met de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we brooien en dan over op zes. Als je zin hebt, kan er mee je meedoen. Ga komt er maar in. Ik laat de dag nog even duren. En ik kijk niet op een uur. Ik begin. Het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. Op nou. het knop, inkster en op posten is, ik wacht niet op Sint-Jutemus. Altijd nou. Altijd, altijd, nou. of het nog nooit, en en is ik wacht niet dat zijn nooit, Altijd nou. Als ik nog pingst er een ik wacht niet altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Als ik nog pingst no, er een is ik wacht niet altijd nou. Want het is altijd, altijd, no, no, no, started, no, is it, right? altijd nou. Als ik nog pingst er een is ik niet op altijd nou.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 De politie heeft vannacht in Kesteren in Gelderland een man aangehouden... die eerder op een politieman was ingereden. De agent kon net op tijd wegspringen. Survierende agenten wilden de 23-jarige man eerder aanhouden... toen hij met hoge snelheid over de N320 bij Linden reed. De automobilist negeerde het stopteken en ging er vandoor richting Kesteren. In het dorp reed hij een doodlopende straat in. De agenten blokkeerden daarop de weg en een van hen liep op de auto van de man af. En die gaf plotseling gas en probeerde de agenten overrijden. Dat mislukte, maar de man wist opnieuw te ontkomen. Aan de hand van het kenteken werd hij later toch opgespoord. Op het bureau bleek dat hij te veel had gedronken. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een vrouw voor de ogen van haar kinderen door een beer verscheurd. Ze maakte de kooi van de beer schoon en dacht zijn aandacht af te leiden door hem eerst eten te geven. De echtgenoot van de vrouw van 37 had een vergunning om beren te houden. Een berendeskundige vindt het een raadsel waarom de vrouw in dezelfde ruimte als de beer durfde te komen. De berenkooien hebben meestal twee ruimtes waarvan er één kan worden afgesloten als de kooi moet worden schoongemaakt.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 Stand how I'm backward coming forward Would you help me Realize All the answers to The questions I've Formatie 10cc Runaway. Een, een nummer wat een aantal maanden geleden is, is uitgebracht door deze formatie. En nu ergens in de hitparade staat. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek. nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. U weet het. Kan oud en nieuw zijn, hè? Nou, dit is al oud meatloaf. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?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 On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. 1977 is it als uh, G. Steinman. dit number schrijft voor de the formatie Meatloaf. You took the words right out of my mouth. After all, one hot summer night. Paradise bij the Dashboard Light is misschien wel hun grootste hit geweest. Ook ergens in de jaren zeventig. Maar uh, Meatloaf met uh, You Took the Words Right Out of My Mouth is misschien toch ook wel een grote hit, hè? Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren, sloop die muur. bij jou te komen Laat me eens je gezel zijn Wees de gids Die me zal leiden Want ik ben reeds lang op rij.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 de weg die leidt naar jou alleen, help me zo bij jou te komen. Kloes, zo. Ze zijn niet meer zo actief, heb ik begrepen. Nou ja, deze Koen Wouters, hij is ook een beetje boos op Nederland. Hè? Want uh, de Nederlanders zouden hem een beetje, ja, minachten heeft hij zelf gezegd. Nog maar een dame uit het zuiden van, uh, van ons land, oftewel uit België. Dit is Belpresse. Gelukkig geleden ook weer een cd uitgebracht met uh, alleen maar Spaans-talige liedjes. Hè? Vooropgesteld dat ik het leuk vind om een programma samen te stellen, maar zegt u nu van... ...ik zou wel eens een keer wat andere muziek willen horen. Nou, dat kan hoor. U gaat gewoon naar het net en u tikt in verzoekapenstaartje het net en u kunt aanvragen wat u graag wil horen. En u weet het, het kan alles zijn wat u aanvraagt bij het programma Muziekerier. Of het nou hardrock is, zij het lichte hardrock, of het is klassiek, zij het lichte klassiek. kan allemaal. Ballads, up tempo of zoiets als dit van Toon Herman. Het is vandaag een onwaarschijnlijk mooie dag. De mensen om me heen zijn duidelijk opgetogen. Toen ik vanmorgen vroeg die blauwe hemel zag zag ik precies hetzelfde blauw van jouw ogen. Moe... Als er veel meer lieve mensen zijn dan slechte, dan lijkt de liefde zoveel sterker dan de haat. Dan snap je niet dat er nog ergens mensen vechten. Geen. Nee, zijn laatste op één na verschenen cd is dit van die Toon Hermans. Ik zing van het leven. En het was eigenlijk allemaal een idee van een, een Limburgse jongeman. Die zei tegen hem op een gegeven moment van... Zou je nou geen cd opnieuw op willen nemen? En toen zei Toon Hermans tegen G. Reiners van... Ach mannetje, dat kan ik niet meer. En toen zei Gerard tegen hem van... Mag ik dan eens gaan kijken of ik wat mooie liedjes voor jou kan verzamelen? goede artiesten rondom je heen. En zou je het dan nog een keer willen proberen? En toen zei Toon Hermans... Ja, dan zou ik het best nog eens een keer willen gaan proberen. Dat heeft hij ook gedaan met dat gevolg deze prachtige cd. Het zijn wel allemaal liedjes die Toon Hermans zelf ooit geschreven heeft. Zee zijn met de zee daarnet... En dit voor zijn vrouw. Ik was een vrouw. schuchtere naïvert Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij daglievert. En sprong achter op mijn fiets. En we reden langs de zee. En de haar waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi Dat iemand mij een lieverd vond ik Fietste naar een rustig plekje Met dat indrukwekkend kind Naar een afgelegen stekje Net een beetje uit de wind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 Ik dacht, dat kind dat doet je, ik dacht, dat kind dat doet je wat. Ik had het nauwelijks gedacht, of ze kuste me op mijn mond, en ik vond het onbegrijpelijk mooi. Dat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 Een CD vol lieve luisterliedjes. Terug naar 1997 alweer. Met Jean-Michel Jarre. Jean. heeft toen een aantal CD's uitgebracht. Met daarop een aantal nummers onder dezelfde naam. Alleen iedere keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Of actiegen. Au monde dans un cri de joie, quelque chose à leur visage, une émotion qui ne s'explique pas. Entre douceur et courage, elles ont le monde à leurs pieds Souriers, qu'on n'attend pas, ils sont prêts à donner tout ce qu'on leur prendra. Du fond d'un marécage, elle cherche un peu de lumière, elles entendent en ces rivières, c'est mon parfois. Parle avec son roche Rochefazin van zijn CD die hij uitbracht in 2008 en die ik heb meegebracht uit Frankrijk. Een hele grote familie trekt de wereld rond in een bus, oftewel de Kelly family. Fell in love with a Farmers bread called for the meat. They took The dark came to fall, the silence was all, a beauty shone bright, surrounded by light de man die zie je tegenwoordig meer in musicals als in de popscene Waarom ben ik toen toch bij je weggegaan Heb me daarin zwaar vergist Terecht zag jij een lange tijd mij niet meer staan Ik was een ego -wist. Ik kreeg spijt en één ding weet ik nu toch echt Het geloof in eeuwige traag. Wat gezegd moest worden is gezegd, mijn geluk is toch bij jou. Jouw hart is echt van goud. Vandaag gaan we samen een nieuw leven in. Ben iets liever dan bij jou. Lieve schat, ik neem nu de belofte aan. Altijd zal ik er zijn. Ik hou van jou en dat zal nooit meer overgaan. Like me Zo bedwijkt hij weer heel langzaam uit je speakers hoor, deze René Vroger. En uh, ja, ik, ik heb iets gehoord op tv dat hij uh, ruzie zou hebben met een aantal artiesten hier in Nederland. Want uh, de toppers, ze zijn weer opgehouden te bestaan en nu moeten er weer nieuwe toppers gevormd worden. En ja, ze zijn het er nog niet helemaal over eens wie ze daar nou bij zouden gaan halen. En dan heb ik zoiets van stop maar met die toppers en begin maar weer gewoon je eigen carrière. Zugero featuring Ilse De Lange in Blue.